Volgens cijfers die minister Spies aan de Tweede Kamer heeft gestuurd... gaf dit jaar 38 van de politici aan... dat ze in aanraking zijn gekomen met agressie en geweld. In 2010 was dat nog 32 procent. Bij de ambtenaren bleven de cijfers gelijk. De helft van de ambtenaren die in contact komen met burgers... heeft met geweld en agressie te maken. Minister Spies roept alle betrokkenen op... met hernieuwde energie te werken aan training en voorlichting.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 Stokkermans geeft ook de Nederlandse inzending Katinka voor het Eurovisie Songfestival in 1962. Kijk nou eens een om. over je schouder. Je ziet het ook eens Joop Stokkermans is 75 jaar geworden. <middels>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 ANEB-verkeersinformatie. Ah de avondspits stelt nog niet al te veel voor. Maar is wel een duidelijke uitzondering. De A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar staat het nu goed vast. Tussen de Meren en Nieuwerbrug. 10 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Door de truck die vanmorgen uitbrandde. Het gaat waarschijnlijk toch de hele avondspits duren. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden is dan ook beter. Vanuit Utrecht naar Den Haag kunt u beter omrijden via Amsterdam. Over de A2. En verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Gorken.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Een goede plek om te zitten op dit moment met ons eigen panel. Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer, Paul Jansen van de Telegraaf en Bram van Ooyik. En hij is fractievoorzitter van GroenLinks. En het is een mooi moment, want het nieuws uh, borrelt hierop, Ja, er zijn delen van het coalitieakkoord naar het Centraal Planbureau gestuurd mm -hmm. om de zaak door te laten rekenen. We hadden al gehoord dat het uh, formatie het eind naderde, hè? Ja, het lijkt in kan en kruik weer, inderdaad. En, en vanochtend uh, enorm veel visite. De sociale partners waren op bezoek en daarna bijvoorbeeld ook nog de burgemeester van Almere, Anne-Marie en zij is ook voorzitter van de Vereniging Nederlandse gemeenten. en daarom was hij daar. En onze verslaggever Anne de Jong ving haar op. Bent u nu in de bevoorrechte positie dat u meer weet over het nieuwe kabinet dan ik? Ik vrees van niet hoor. Ik vrees dat je precies even veel weet uh, uh, dan, dan ik, als ik... Uh, het enige is dat ik nog een paar dingen heb mogen zeggen uh, namens de gemeenten... Uh, over wat wij als gemeente graag zouden willen. En is de actualiteit ook nog besproken? Uh, ik bedoel, in Roermond met uh, meneer Van Rij die daar de mist in is gegaan. Uh, in Groningen, een bestuurlijke crisis. Zijn dat dingen um, waar u zich zorgen over maakt als voorzitter van de Vereniging van Gemeenten? Ik maak me daar wel zorgen over, maar ik geloof niet dat dat een onderwerp is... wat met het kabinet besproken hoeft te worden. Maar het zou natuurlijk kunnen gaan over de, de kwaliteit van uh, het gemeentelijk bestuur in Nederland. Of is dat nog niet in het geding na deze affaires? Nou, dat lijkt me niet... Uh, Overigens zou ik dan ook over kabinetten in het verleden wel iets kunnen zeggen. Dus ik geloof dat dat wel wat meevalt. Dus u maakt zich daarover dan geen zorgen en dat heeft u niet naar voren gebracht? Nee, al was het maar dat ik zie dat op alle plekken waar dit soort dingen aan de orde zijn... en dat is heel vervelend dat dat gebeurt, laat dat helder zijn... dat dat ook gewoon zijn weg vindt, dan wel via een politieke crisis... dan wel dat daar het Openbaar Ministerie CQ de rechter een rol in heeft te spelen... en niet dat wij vanuit Den Haag daar weer allerlei opinies over gaan geven. En de VNG, heeft die dan nog een rol in om dit soort dingen te voorkomen misschien in de toekomst? Nee, behalve dat wij al heel lang programma's hebben... voor professionalisering van raadsleden, wethouders. Eh, en de RGB, het genootschap van burgemeesters... Eh, die heeft natuurlijk een rol in deze bij burgemeesters. Eh, dus dat, is, dat gebeurt al heel lang en dat moeten we vooral ook blijven doen. Paul Jansen, dit was uh, Annemarie Jorritsma. Uh, de bestuurders, die vallen als, eigenlijk als Rijpappelen. Vanmiddag nog de burgemeester ja. van Lingerwaar iets met declaraties. En weer een, een, een wethouder, van, dan weer een, het, wethouder Den uil. anders gespeeld. Ja, in weer, weer een andere gemeente, van de ChristenUnie was hij. Uh, wat vind jij van haar reactie? Ik vond het een tikje wegwerpend. Uh, er gebeuren dingen, maar er is een heel zelfreinigend systeem... wat dat allemaal keurig oplost. Ja, dat is een beetje de... De, de reactie die, die sowieso verbazing wekt, die we de laatste dagen al zien. De VVD is natuurlijk begonnen uh, toen het uh, in Roermond allemaal misging... Uh, om heel erg hard te roepen dat het een lokaal probleem van Roermond was. En uh, ze het proces afwachten, nou, dat ging geloof ik een dag goed. En uh, toen barsten de bommen alsnog. En er is ook vanuit de VVD zelf veel kritiek op uh, het eigen, eigen partijtop en het partijbestuur... Uh, dat ze er niet iemand heen hebben gestuurd om uh, de, de zaken in de hand te nemen... en, en de, de mensen te begeleiden, laten we maar zeggen... om de emotie wat te kanaliseren daar. Want het, uh, ja, het gaat nu echt alle kanten op en dat lijkt me niet uh, heel erg handig. Uh, je, je vliegt van incident naar incident. en ja. Het gevoel ontstaat zo langzamerhand, denk ik, ook bij burgers... dat uh, Zuid-Europa... E inmiddels ook al in Nederland begint. Ja, en daar gaat het natuurlijk een beetje om. Want het is niet alleen een, een, een, een probleem van de VVD... hoewel er wel opvallend veel VVD-bestuurders uh, steeds maar genoemd worden... maar ook de Partij van de Arbeid en Kroningen. Valt voor mij hoor. Christen, Vroeger, Uni, CDA, nu, en, uh, ja, idee is nu het, daarom. Maar vind je niet inderdaad ook, oudje, dat ze wat makkelijk zegt... van de, uh, nou ja, dat het kabinet zich niet mee, mee hoeft te bemoeien... maar eigenlijk, ach... Nou, ze kwam weg, denk ik, omdat uh, wat er in Groningen gebeurt... daar is een, uh, een collegegeval, is nog net weer even iets anders... dan dat je verdacht wordt van uh, belangenverstrengeling... en mogelijk echt juridisch ook fraude hebt gepleegd. Nee. Dus daar, daarom kon ze makkelijk wegkomen. Ja. Want ja, appels en peren, dat is heel ingewikkeld. Ze kan inmiddels, en dat mag de, eigenlijk de VVD... die zal al niet God op zijn knieën danken... want die zijn geen christelijke partij. Maar dat er nou de laatste twee dagen ook nog van andere partijen van het CDA... en uh, dat was een wethouder en ergens anders... ook nog een burgemeester, geloof ik, of Christen andersom. De Unie, ja. En de ChristenUnie was... Nou, en enfin, ik ja. weet niet meer precies welke... Wie zou Kijk, het gelekt hebben, eigenlijk? Dan vraag je je af. Maar uh, goed ja, <laughs> ja, dan hebben wij het als media waarschijnlijk weer gedaan. Dus in die zin komen ze daar nu een uh, mooi mee weg. Maar ik denk heel eerlijk gezegd dat, dat het ook wel eerlijk zou zijn als we het probleem en we met z'n allen, dus zowel uh, uh, de politieke bestuurders als ook misschien de media, het probleem is denk ik breder. Uh -huh. en, hoe lang mag je wethouder zijn? 14 jaar in een gemeente vind ik wel erg lang, hoor. Ik de president van de Verenigde Staten acht jaar. En waarom is dat? Omdat je anders na nou acht jaar... ja, Wie spreekt je nog tegen? Hoeveel macht heb je dan niet? Spreken ambtenaren jou nog tegen? Ja. Dus dit probleem is, is groter. Bram ja. van Ooyek, uh, bij Ze noemde op een gegeven moment programma's van de VNG... Verenigde Nederlandse Gemeentes... over, uh, over het begeleiden van bestuurders. En ze zat je heel instemmend te, te knikken. Dat is, dat is wel uh, goed. Uh, ik uh, maar het helpt niet veel, zou je nee, bijna zeggen. Dat is, dat, is, dat is inderdaad goed dat dat gebeurt. Het is ook goed dat de, de VG heeft ook dat bureau Integriteit... Hè, die dit soort uh, onderzoeken doet, waar we het nu uh, over hebben. Dat is ook heel goed. Hè. Dat is een... Een klein beetje uh, ja, zelfreinigend vermogen, om het zo maar te zeggen. Maar er is natuurlijk wel iets structureels aan de hand. En dat, is, dat heeft niet zoveel met die partijen te maken. Maar dat is het moment dat politici ook uh, ondernemers zijn... of ondernemende politici moeten worden. Soms omdat dat ook zeg maar, bijna... Uh, ja, ideologisch is dat je dat ook moet doen, hè? dan worden er dus hele grote risico's gelopen. En dan gaan er dus kennelijk regelmatig dingen mis. Dat heeft overigens volgens mij niet altijd te maken met hoe lang iemand zit. Want er zijn ook heel veel voorbeelden van wethouders... Dus die al heel lang uh, nee, zitten, nee. Ik kan het zeggen, want ik ben pas een, een paar weken hier. Hè, die al heel lang uh, rondlopen zonder dat ze ook maar ooit uh, van zoiets uh, beschuldigd nee, nee. zouden kunnen worden. Dat is ook. Ik wil ook niet zeggen nee. dat iedereen niet er zo lang zit. Alleen het is. Nee, dat al het, niet. Het, het is in. in uh, uh, verleidelijker als je al zo lang uh, ergens wethouder bent. En ja, zeker je als, je dan je dan, staan, ja. als je dan ruimtelijke ordening... want dat zijn meestal... Ja, dat is de ja, vaardigste ja, dat portefeuille, he? Dat ja, is ja, de Zou je die portefeuille af moeten schakken? De ja. ondernemende wethouder. Ja, ja daar nou, zit ja, het nou punt. Ja, een, een ondernemende wethouder die zelf een vastgoedbedrijf heeft... ja, sorry, maar dan, dan is het, dus maak je het wel heel ingewikkeld. Het vreemde, vreemde een beetje aan de discussie nu is dat er in de media heel veel te doen... is, ook in de Telegraaf hoor. Ik bedoel, we zijn absoluut mm. niet heilig. Uh, over, over meneer Van Rij. En eigenlijk het enige wat we weten is dat hij... Uh, kennelijk twee thema's uit een... Uh, als adviseur, hè, als adviseur ja. van een vertrouwenscommissie... twee thema's heeft, heeft geopenbaard... of twee, twee vragen, mogelijke vragen... aan een kandidaat. Nou. Ik heb hier wel uh, van de week nog niet. met een politie Nee, dat mag natuurlijk niet. Nee. Maar uh, dan kan je Half Den Haag wel oppakken. Ja. Want dan wordt hier <laughs> natuurlijk de, hal de, de hele tijd wordt er gelekt. En, en uh, worden mensen. Uh, doen ze dingen tegenover de pers. En nou, noem het allemaal op. Uh, waar ik hier natuurlijk ook niet over dat ga spreken. dat is uitrijden. wat Joris ja. daar net ook zei. Dan kan ik ook nog wel over een paar kabinetten uit de school klappen. Wat ja. zijn deed Nee, maar, maar, kijk, maar, zouden... nee, maar het, het, het gekke aan. En dat is dubbel aan het dubbele aanval van Varij. Uh, het OM noemt dat niet, niet, niet voor niets een bijvangst. Hè, want er zit natuurlijk een hele laag onder waar wij nog niets van af weten. Ja. Maar is, je krijgt nu een hele raar over werd in de getapt media. vanwege die vastgoed. Uh, Juist, en, de daar gaat het, en daar gaat het natuurlijk ja. om. En ja, dit, maar, is, dit is maar een deel van het verhaal. En er wordt nu helemaal toegespitst op ja. die vertrouwenscommissie. Paul. Maar dat is... Uh, nou ja. Ja. Even nog ah. even, en dan moeten we misschien ophouden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We maar, als uit die taps nou was gebleken, en dat weten we niet... maar dat lijkt het niet op, dat hij nou alle kandidaten uh, die vragen had toegespeeld. Kijk, dan... Misschien was het anders geweest? Maar hij blijkt toch vooral aan VVD. <laughs> ja, hij was de adviseur van de commissie. Nou waar we, we, naar de waar we nog op zitten, te wachten in ieder geval is, waarom mevrouw van GroenLinks in Roermond zo geschrokken was van, want die had ja. uh, meer ja. uh, van die ja. telefoon. Ja. Nou, ja, ze uh, hoopt dat vanavond te kunnen ja. gaan uh, ja. vertellen. Het is in ieder geval ja. goed dat zij uh, ja. daar. Maar, uh, maar ze mocht het van de week niet. Ik denk dat ze vanavond <laughs> ook niet mag. Maar dan heeft de telegraaf, lezen we het morgen in de tijd te Telegraaf, Paul. Uh, Beloofd. Exclusief. Volgens mij is de GroenLinks niet de eerste partij die naar de hebben. Ja, ja, maar, maar dan kunnen we in dit geval zonder meer uitzien. Wij blijven het het proberen. <laughs> Oké. Okay. We gaan naar de formatie. Nou, <laughs> we hebben het nieuws gehoord. Delen van, het akko van een akkoord die zijn naar het Centraal Planbureau. Uh, het uh, dan is toch de vraag, is het dan echt bijna in kannen en kruik? betekent dat ook dat dat hele merkwaardige rapport van de Rekenkamer over de JSF... als mm. we die doen, kost dat geld. Als we het wel doen, zijn we ook financieel de klos. Want dan moeten we de halve maar slopen om 34 van die toestellen in de, in de lucht te houden. Uh, dat heeft dus kennelijk geen enkele rol gespeeld. Of kan dat de coalitie nog in de kont bijten dit weekend, dat probleem? Ja, ze moeten, je, je ja. kijkt vragen, maar ze moeten eruit komen. Wat gaan we doen met die jezen? Nou, kijk, over het, CP, over het CPB, om daarmee te beginnen. Er worden al langer stukken... Kijk, de, de, de grote les die Rut heeft geleerd uit het Katshuis is natuurlijk dat, die, dat ze daar alles hebben uitonderhandeld en toen naar het CPB zijn gegaan. En toen kwam het terug en dus zei hij, wilde, ik doe het toch maar niet. Hm. Daar heeft hij van geleerd, dat gaan we dus nu anders doen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben het hele tijd op delen, hebben ze dat al aan het CPB gegeven. Dat, dat, lo dat proces loopt al langer. Zodat je niet aan het einde in één keer verrast wordt door het eindresultaat. Maar waarom komt dat nu pas? Naar buiten. Als ze het al langer doen, hadden we er elke week kunnen horen... er is een deeltje naar het CPB gegaan, we horen het nu. Ja, pas. maar misschien willen de partijen dat niet vertellen. En ja. het is nou eenmaal zo, er zitten maar zes mensen aan tafel... en als die iets niet willen vertellen, kunnen wij met z'n allen... op ons hoofd gaan staan, maar dan krijgen we het gewoon niet te horen. Zouden ze misschien ja. ook gewoon even technisch nu wel uh, dit zeggen... omdat vandaag de deur voor zoveel visite open stond... en steeds meer mensen daar binnenkomen ah ja, en aan die tafel aanschuiven... en dat de kans is groot is dat er steeds meer naar buiten komt? Het, nee, maar het spreekt ook voor zich op het moment dat je mensen van buiten gaat uitnodigen... uit de polder en weet ik veel waar vandaan, ja, dan, gaat, dan, dan, dan snap op iedereen, dat je in de eindfase bent, want anders ja. ga je ze niet om. Hey, Mag ik ja. even terug naar de JSF? Dat is geen probleem mee te zijn? Nou, kijk, de, ik, ik heb de indruk dat het JSF-rapport vooral een rapport is om de, om de P van de A te masseren. En om, om daar een weg terug uh, richting een vorm van of een aantal moet ik dan zeggen. Want een vorm van JSF, die JSF zelf eigenlijk niet of zo. Ja, dat ja nee, nee, dat gaat niet. Of alleen de cockpit dat zou ook leuk zijn. Nee, nee, en ik denk dat het rapport daarvoor is bedoeld. En dan natuurlijk met uh, de opdracht om na te denken over de, de, de defensie van de toekomst. En heeft dat te maken met het feit dat de voorzitter van de rekenkamer een PvdA mevrouw is? Nee want, die, ja. dat, dat, nee, want de volgende keer Komport komt daar theorieën. weer een. Ja, ja. Nee, de volgende keer zit daar weer een andere uh, dat, he, of, of een gebeurt. ander onderwerp. Over, en dan over moet VVD... hoe lang ja. iemand ja. al ergens zit. Ik Hoe zie jij dat? Ik denk ja. dat ja. dat. Kijk, het rapport van de rekenkamer wordt misschien straks wel door de PvdA daarvoor gebruikt. Ik denk niet dat het ja. daarvoor. Ja geschreven is. Wat ik zelf eigenlijk het meest uh, pregnant vind aan het rapport is dat het eigenlijk aantoont dat we zover in die fuik zijn gezommen van die JSF, ja. dat wat we nu ook doen, of we nou de, uit de testfase stappen, of we ja. kopen helemaal geen vliegtuigen meer, of we kopen ze juist allemaal, dat wat we ook doen, het kost te veel geld, het levert niet op wat we daarvoor hadden verwacht, maar, en het is dus politiek onzalig. Dus dat, dat, vind... dat is wat het rapport aantoont. Dat, dat elke wat... optie eigenlijk nu Fout is. We moeten nu kiezen tussen alleen maar foute opties. Ja, ja. ja maar ik vind het wel bijzonder. Want uh, uh, als er nou één kenmerk is van politiek, is namelijk inderdaad dat je straten inloopt en dat je gaandeweg niet meer terug kunt. Dat ik weet nou. niet beter dan hier in Den Haag dat het zo nee, werkt. Nee, maar goed, het is ook en, al ook uh, te lang zo toch? Nee, maar dat is, dat is, ja, zeker? kijk, ik heb mij ooit door een ondernemer laten uitleggen bij, in een bedrijf. Daar uh, uh, wordt vergaderd, er komt een plan op, dat gaan ze doen. Er blijkt niks van te kloppen. Hup, doen we een ander plan. Ja. En hij zei, ik heb in de politiek geleerd, je moet van het begin erbij zijn. Ja. Want als je nu van het begin erbij nou, bent, dan verlies het. Of je. niet? Dat of dus niet? Er zijn ook partijen die hebben vanaf het begin gezegd, onder andere mijn partij, GroenLinks, heeft vanaf het begin gezegd. Het is geen goed idee, moeten we niet doen. Ja, maar, nee, maar jullie ik, tellen ook niet mee. Ja, sorry ik ken, dat ik het zo Ik ken weinig dossiers. Nee, nee, niet op dit dossier dadelijk. Als de laatste jaren zo zijn doorgeschoven, de JSF, laten we. Het net gevallen kabinet, wat nu demissionairs had... ook nog eens een keer uh, in alle wijsheid besloten... Uh, dat er een besluit werd genomen na dit kabinet. Dat we al, al de hele tijd. Het zou zomaar kunnen zijn... ik weet het niet hoor, maar het zou zomaar kunnen zijn in een regeerakkoord. Kijk, het, het, het nu demissionair kabinet had gezegd... Uh, we nemen een besluit geloof ik in 2015. Je kan best in een regeerakkoord nu zetten dat je dat... Tijdstip handhaafd voor een besluit. Dan kan je nog twee ja. jaar kan je nog alle kanten op ja. met rapporten en de hele mikmak. Ja. Kortom, het, het ziet er niet naar uit dat uh, die JSF nog een, een hobbel is... voor, big voor big deze formatie. Paul, Zie jij nog iets anders? Want er, ze zijn nu zo ver, zeg je. Maar er ja. zijn toch nog dingen bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt... die nog niet helemaal besproken zijn. Er, er is nog een mogelijkheid dat het niet lukt. Wat denk je? Er is altijd een mogelijkheid, uh, zolang uh, de, de club niet op borders staat... is er altijd een mogelijkheid dat het niet lukt. Dat, heb, dat heeft het verleden ook al ver voordat ik hier ooit een voet aan het Binnenhof neerzetten, heeft dat ook wel bewezen... dat het altijd nog mis kan gaan. Het lijkt me niet erg waarschijnlijk. Te meer niet omdat er eigenlijk geen alternatieven zijn op dit moment. Ja. Dus ze zijn tot elkaar veroordeeld. Dus zek, Na, natuurlijk ja. natuurlijk moet, je, moet je ervoor zorgen... dat is volgens mij de grootste opgave nu... Hè, met al die pakketten die ze hebben neergelegd op alle deelterreinen... dat er een evenwicht, evenwichtig totaalplaatje... Uit de voorschijn komt uh, waar beide partijen, beide fracties en nog het uh, PvdA-congres, hoewel dat zal wel een slik- of stikker verhaal worden, ja. zich in kunnen vinden. Maar uh, nou ja, uh, wat ik ervan begrijp, gaat het wel, uh, gaat het wel goed komen. Oké, okay, nou we gaan de volgende keer gaan we er fijn over door. En dan nu GroenLinks, <lacht> de vraag van Oijek. Vier mensen in de fractie. Hoe voer je dan oppositie? Nou, we, hebben eerder, goed, we zijn eerder uh, in ons bestaan uh, relatief klein geweest. Ik herinner aan 1994, toen hadden we vijf dat mensen. Dat is lang geleden. Ja. Nou ja, dat is in ons... Ja, dat is... Uh, wat is het? Hè? Uh, ja, het is lang geleden, maar toen hadden we, vier, uh, hadden we vijf zetels. Toen... Uh, kregen we Paul Roosemuller als, uh, als uh, fractievoorzitter. Toen uh, voerden we vier jaar lang oppositie tegen een paars kabinet. Een soort kabinet als we nu ook krijgen. Alleen toen zat D66 erbij en nu, uh, nu niet. En toen kregen we de volgende keer elf zetels. Dus ja, ik wil daar maar mee zeggen, maar het kan uh, lang of minder lang geleden zijn... dat het aantal zetels dat je hebt niet altijd bepalend is, gelukkig zou ik zeggen. Nee, het gaat om de koers Voor, van de partij. Ja, natuurlijk. en het gaat om de kwaliteit wat van de oppositie. En het gaat om de kwaliteit van de oppositie. Nou, de koers van de partij is eigenlijk wat die uh, de afgelopen jaren denk ik ook is geweest. Een koers waarin je probeert groene politiek en sociale politiek met elkaar uh, te verbinden. In heel concrete. Hè? Dus GroenLinks is een partij met, nou ja, laten we hem zeggen waar heel veel mensen op basis van hun maatschappelijke idealen actief in zijn... en zo'n Tweede Kamerfractie is er... om die idealen om te zetten in concrete politieke resultaten. Zoals we bijvoorbeeld gedaan hebben bij het Lenteakkoord. Daar kun je van alles van vinden. He, daar zijn grote compromissen gesloten. de leden daar vonden ze... daar toch ook van alles van? Nou, de leden van GroenLinks waren over het Lenteakkoord... eerlijk gezegd, ik, ik was zelf op dat congres dat dat besproken werd... helemaal niet ontevreden. Omdat GroenLinks daar ook heel veel dingen binnenhaalde. Dat dat er inmiddels allemaal weer is uitgesloopt door het door het herfstakkoord van VVD en PvdA, daar kunnen wij natuurlijk niks aan doen. Dus het gaat niet alleen om de omvang. Vier zetels is veel te weinig. Het is, ik vind het heel erg dat we zo'n nederlaag bij de verkiezingen hebben geleden. Maar het is geen enkele reden voor uh, paniekvoetbal, van we moeten de partijen opheffen... of we moeten dit of we moeten dat. We kunnen de volgende keer zo weer elf of twaalf zetels halen. Daar ben ik echt van overtuigd. Okay. Ja. maar is, wat, ik, wat ik zo benieuwd naar ben... is in 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En, uh, en ja. u weet ook dat uh, de basis van de partij... die is vooral goed vertegenwoordigd in, in gemeenten. Dus daar hebben jullie vaker mee geregeerd dan uh, hier in Den Haag. Ja, zeker doen we nog, hè? En, uh, veel colleges, ja, ja, maar daar maken ze zich juist ongerust. Dat als de partij niet uh, wat ja. op orde is... dat ze dadelijk in Den Haag nog één zetel hebben. In Amsterdam misschien drie en ook niet in het college komen. In Utrecht misschien vier ook weer niet, in het, niet meer terugkomen in het college. Ja. En wat moeten jullie nou doen om daarin in he, anderhalf, twee jaar tijd. Uh, verbetering in te brengen, want het is zo 2014. Ja, ik denk dat die, kijk heel veel, ik, ik, ik ben onmiddellijk eigenlijk vanaf de mm. eerste dag uh, dat ik Kamerlid ben geworden, zijn we gesprekken gaan voeren, ben ik ook persoonlijk gesprekken gaan voeren met juist die mensen waar je het over hebt, de mensen die op lokaal niveau actief zijn en die het gevoel hebben van er is landelijk iets gebeurd waar wij part nog deel aan hebben, wij besturen in Amsterdam of in Utrecht of in Den Bosch of in Nijmegen en dat gaat allemaal goed, daar zijn geen grote schandalen daar zijn geen, je moet dat altijd afkloppen, dat weet ik, maar daar gaat in heel veel van die colleges bestuurt GroenLinks op dit moment gewoon uh, serieus uh, mee. En die mensen willen natuurlijk niet in 2014 de rekening gepresenteerd krijgen van gedoe en, en, en, en uh, wat we hier in daarna ja. hebben gehad. En dat is volledig terecht. Dus ja. we zijn met die mensen vanaf de eerste dag in gesprek gegaan, ik ook. Om aan hun te vragen: wat heb je van ons nodig? Hoe kunnen we samenwerken? Wat gaan we doen om in 2014 die verkiezingen weer goed uh, Paul te maken? Valje Telegraaf, wat denk jij dat ze moeten doen om dat effect te ja, bereiken? Ik ben ik ook, ja, ben ik ook benieuwd. Naar. <laughs> Gratis, wat dat? Gratis, wat Ja, ja GroenLinks. Ik zou me bijna laten verleiden tot. Nou. Nee, kijk, uh, ik denk dat de kern bij, uh, van het probleem bij GroenLinks. is niet dat de boodschap plots sleeds is geworden. Nee. Het ging puur over dat de boodschappers met elkaar rollenbollend oh, ja. over straat gingen. als een steltje nou, ego's die ja. elkaar het licht niet in de ogen gunden. Uh, nou, uh, het eerste wat geboden is, is rust in de partij. Uh, en, en dan zal je nog, uh, dat heeft het verleden ook met andere partijen bewezen. Kijk maar naar de VVD. Dan duurt het nog één à twee jaar voordat het ja. vertrouwen heel langzaam misschien terugkomt. Um, ja, ik zie voor, de, voor, de, voor GroenLinks bij de komende gemeenteraadsverkiezingen... denk ik dat het, uh, het bloedbad nog wel even helpt. Dat nou, is er ja, nog anderhalf jaar, hè? Je zegt het Het is, dus echt recht, het is een, twee, ik, ik weet ook wel dat dat... Maar, maar het kan, kijk, ik ben er echt van overtuigd... dat kan wel. Daar zul je heel hard moeten werken. Dat zullen wij hier moeten doen. Maar dat zal ook in al die gemeentes moeten gebeuren. We zullen onze eigen kader, dat is eerlijk gezegd heel erg belangrijk... dat je mm. eigen leden, GroenLinks is nog altijd een partij... met 26.000, 27 27.000 leden... Mm. die moeten straks die, die, die uh, campagnes gaan voeren. En zolang die... Die mensen gemotiveerd zijn of gemotiveerd weer te maken zijn. Want het is waar mm -hmm. dat er een ja, zeg maar, dat de motivatie van veel mensen een deuk heeft ja, maar opgelopen. Zijn dat het van ben ik volgens het nog steeds in... niet eens. Als ik zo die verhalen lees op afstand wat er in Amsterdam bijvoorbeeld gebeurt, toch een, een, een belangrijk bolwerk van jullie. Ja? Als de neuzen daar niet dezelfde kant op staan, ja. ja dan kan je van alles willen, want er gaat ja. gewoon niks gebeuren. Want de, de ja, kiezers nee. die willen gewoon geen herrie in de tent. Nee, nou, ik, ik heb het idee dat we ja, goed nu op weg zijn. Maar dat is een proces van lange adem. Ik ben de eerste om dat toe te geven. Om die, om die rust in de tent, zoals Paul Janssen terecht zegt. Ja, voor mij hoeft dat uh, niet, hoor. Ik vind het maar, wel leuk. Maar... Maar, maar, ja, nee, dat weet ik. Nee, maar ik neem het advies heel graag. Jens, het is heel simpel, hoe wilt u gaan voorkomen... dat er weer van die ondermijnend twittergedrag wordt, wordt vertoond? Wat, wat jullie mede tot de rand van de afgrond heeft gebracht? Ik ga ervan uit dat, dat, dat, dat, en, dat tot, tot nu toe, ik heb nu denk ik... 50, 60 uh, ontevreden leden uh, in persoonlijke gesprekken uh, geho gehoord. wat ze te vertellen hebben. Ik ga ervan uit dat. Kijk, iedereen schaamt zich bij wijze van spreken. voor wat er de afgelopen maanden binnen GroenLinks is gebeurd. Daar hoeven we helemaal niet. Uh, uh, dat is gewoon heel verschrikkelijk eigenlijk. hoe mensen met elkaar omgingen en al die dingen meer. Ik doe een dringend beroep op al die mensen. om te zeggen: Nou ja, als je dat dan allemaal vindt, dat dat, dat, dat zo nooit had gemoeten. He? Laten we dan nu ook met z'n allen de discipline opbrengen... om te voorkomen dat dat soort dingen weer gebeuren. Ja, en, en eerlijk gezegd, ja, dan mag je hopen dat mensen... Hun, de zaak waarvoor ze staan zo belangrijk vinden... dat ze hun ego's even een tijdje op, uh, uh, op, op, uh, op lage pitje kunnen zetten. Dat hoop ik natuurlijk. Ik wil maar even kan naar, een een, naar een andere partij in Malaise, het CDA. al. Hoe lang gaat het daar ja, ja, duren? ik haalt iemand opgelucht aan. Ja, het was toch nog sneller dan ik dacht. Ja. Hebben ze daar... Uh, uh, denk je voldoende aan uh, allemaal zeggen, god het spijt ons ontzettend wat er allemaal gebeurd is en hoe het gegaan is en vanaf nu nee, gaan we het heel jou, anders ja. doen. En we hebben een boodschap. Nou kijk, precies, die, die boodschap die, die zeggen ze wel te hebben, maar die boodschap die als je iemand op straat vraagt, Goh, waar staat het CDA voor, dan zeggen ze ruzie. Hmm. Uh, richting een strijd, dan zullen ze niet zeggen voor uh, een nieuwe morele waarden en normen noem het allemaal maar op, waar ze, waar ze nu hè, een, een begin hmm. mee zijn gemaakt. Dus daar, daar valt nog een hoop te winnen, maar Nogmaals, dat, dat, dat geldt ook voor GroenLinks en voor het CDA, wat in het verleden voor, uh, voor VVD heeft uh, gegolden. Uh, je, je kan pas mensen willen pas naar je, naar je verhaal luisteren als ze het gevoel hebben dat er een club staat die een, een consistent. En stabiel. Uh, ja, precies, maar dat probeert het heet. CDA wel. Als je Frisse leest, de man die de eerdere ja. verkiezingsnederlaag heeft onderzocht. En, ja. en, en nu zijn zorg uit. Die zegt namelijk, het is nog steeds niet zo duidelijk waar we staan. Wat mij betreft rechts van nee. het midden. Maar Kijk, iedereen, is... De anderen zeggen weer midden, midden. En de ander zegt linkerflank, nee. weet ja, ik veel. Ja, maar wat opmerking is dus, is, dus, en dat vind ik dus een slecht teken, dat de heer Frisse die zelf de vorige commissie heeft geleid een week voordat de commissie Rombouts met ja. een rapport gaat komen... die de laatste verkiezingsnederlaag onderzoekt... Als, als zijn mening gaat ventileren. Ja, alles zo'n conclusie trekt. Hij zegt, men heeft ja. niks geleerd van mijn rapport. Nee, ik denk dat het klinkt ook een, beetje, ik, en, een en beetje het, en, het, het, het, het gekke. Tenen getrapt. Nee, het gekke daarvan is dan weer wel dat dat in een partijblad is. Nou, ik, heb, ik, ik, ik was vanochtend toevallig even op het partijbureau... en, en, en ik heb ervan begrepen dat dat interview al was uitgezet, omdat ze ver vooruit werken... voordat de verkiezingen waren... of zit ik nou je punten stelen? Nee, nee, nee. nee ik deed voor. en, en, en dus de, voordat de commissie Rombouts... Nee, dat wordt gewezen hier. Maar, ja. überhaupt, voordat de commissie Rombouts is opgetuigd. Ja. Maar het, het, het, geeft alweer de, het is niet handig. Het geeft weer de uitstraling van verdeeldheid... Ja. En uh, een, de schijn van verdeeldheid is al genoeg om de kiezer weg te jagen ja. en weg te houden. Ja, ook je? Nou, wat, ik, ik zat straks ook een stuk te lezen. En dan, dan heb je toch. En inderdaad, het is, waar, staat, waar staat die C bijvoorbeeld voor? Staat hij voor, voor uh, uh, Christen-Democratische Appel? Staat hij voor Conservatief, zoals Hille wel eens gezegd heeft? Uh, sorry, uh, minister Hille van Defensie heeft gezegd. Ja, wat is rechts tegenwoordig? Ik bedoel, dat, dat, en dat blijft een probleem dat kun je heel lang over praten, dus totdat er iemand opstaat... of, of de CDA weer opstaat als het dat zou lukken... en, en, en een doel weten ja. te vinden. En ja. uh, dat is tot nu toe niet gelukt... Even één ja. dingetje voordat we mee, of hoe hoe ik daarmee wegkom. Kom. Toch eventjes, volgende week hebben we het koendous debat Het debat over de koendous missie Ik weet het, ja. Een Eigenlijk missie, het die, de een missie die misgegaan en is op een, waar jullie voor waren... en die misgegaan is op een manier die toen door iedereen voorspeld... was, die er een beetje verstand van had, nu is die geschorst. Is dit niet het goede moment om te zeggen... dit was allemaal gelul om daarvoor te zijn. We kappen de mensen zetten er een streep onder. Heb je ook de achterban helemaal weer op één lijn? Nou, je, moet, je moet uitkijken dat je zo'n missie moet je niet de inzet maken... van partijpolitiek uh, spel. Je moet, je bent, je hebt toen, GroenLinks heeft toen verantwoordelijkheid genomen voor die missie. Er zijn heel veel dingen... goed lees ook de laatste brieven van het kabinet. Er zijn, er zijn heel veel resultaten geboekt met die missie. Maar er zijn ook dingen misgegaan. Ja. Het kabinet heeft nu in beginsel adequaat gereageerd. Dus toen bleek dat aan een van de voorwaarden... namelijk dat je de hele tijd wist waar die agenten mm -hmm. werden ingezet... niet voldaan werd. Heeft het kabinet gezegd, dan schorsen ja. we die training. Maar zeggen jullie niet, nu een, een dikke streep eronder? Nee, wij gaan eerst nu aan de minister een aantal kritische vragen stellen daarover. Niet alleen over die agenten, maar ook over het feit... dat de Duitsers hebben aangekondigd bijvoorbeeld... dat ze uh, uh, wellicht niet tot uh, in de zomer dus van dus 2014 ons kunnen blijven beschermen. Kunnen blijven beschermen. Ja? We gaan vragen aan de minister hoe het met de, de, de capaciteit zit. Omdat je toch ook wel vaak dingen hoort van... dat er toch wel heel veel mensen daar als trainers rondlopen... en heel weinig mensen om getraind te worden. Het is niet... Wij hebben die missie toen gesteund. Het is niet de missie van GroenLinks. Het is de missie van het kabinet. En wij gaan dus aan het kabinet. Ja, nee, natuurlijk. Laten we eerlijk wezen. Wij hebben daar niet die mensen naartoe gestuurd. Maar zonder jullie dus waren ze niet Vragen gaan. stellen. Nee, maar goed, dat geldt voor elke. Hè? Natuurlijk, er zijn heel veel dingen waar wij voor gestemd <hijen> hebben. Wij gaan kritische vragen stellen. En wij zullen afhankelijk van de antwoorden op die vragen. opnieuw onze afweging maken. Zoals we dat altijd hebben gedaan. Maar we gaan er geen jojo van maken, van nou, het komt ons toevallig nu binnen GroenLinks... even goed uit om alle neuzen weer een kant op te krijgen. Daar, daar, ik vind dat, dat zou ik zelf eerlijk gezegd niet uh, een, een fatsoenlijke manier vinden. Dus dat gaan we zo op die manier niet doen. Goed. Bram van Ooy, ik hoorde u als laatste fractievoorzitter van GroenLinks. Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer. En Paul Jansen van de Telegraaf. Heel hartelijk bedankt. Graag tot de volgende keer. In Hilversum zit Klaar Lucella Carrasso voor het Radio 1-journaal. Lucella. Ook politiek natuurlijk, landelijk, maar ook lokaal. We spreken over al die problemen met wethouders, maar ook met Dig Isda. Die gaat als wethouder in Groningen aan de slag, waar de gehele PvdA-top wordt vervangen. En we herdenken ook Joop Stokkermans, de man achter de muziek van Tita Tovenaar bijvoorbeeld. De kipsleverworsten, reclame en mooie andere producties. Dat na half vijf, eerst het nieuws, Mark Visser. Radio 1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 Waarschijnlijk wordt er nog meer bezuinigd... maar daar staan ook lastenverlagingen en investeringen tegenover. En hoe die verdeling precies uitpakt... hangt af van de definitieve besluiten na de berekeningen van het CPB. Twee mannen zijn in hoge beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen... van 18 en 21 jaar voor een dubbele moord in Spijken-Nisse. Het gerechtshof achtte twee schulden aan het doodschieten van twee mannen... tijdens een uit de hand gelopen deal. De moorden werden in 2006 gepleegd in het huis van een van de slachtoffers. In zijn woonplaats Hilversum is de componist en pianist Joop Stokkermans overleden. Dat een groot oeuvre na, in de lichte muziek... waar een hele generatie televisiekijkers mee is opgegroeid. Stokkermans schreef onder meer liedjes voor de jeugdseries Q&Q en Tita Tovenaar. Joop Stokkermans is 75 jaar geworden. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANEB, verkeersinformatie. De avondspits stelt nog niet al te veel voor. Er staat niet meer dan 100 kilometer file. Een paar zaken vallen op. Op de A7, op de afsluitdijk richting Friesland... is een ongeluk gebeurd bij het monument. Er staat twee kilometer fieden. De weg is daar dicht. U wordt er langs geleid via de parkeerplaats. A 12 van Utrecht naar Den Haag. Ja, daar staat natuurlijk een lange fieden. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden... van de vrachtwagenbrand van vanmorgen. Tussen de Meren en Nieuwerbrug, acht kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan het beste via Amsterdam. Als u omrijdt via Gorkum, dan komt u behoorlijk in de fieden... op de A27 naar Breda...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 Goedemiddag. Nu daar voornemens en plannen van Rutte en Samsom... naar het Centraal Planbureau zijn gestuurd... zijn we aan het kijken wat we daarover te weten kunnen komen. De lokale politiek vult ondertussen die radiostilte uit Den Haag aardig op. Een burgemeester is afgetreden, een wethouder in opspraak. We hebben trouwens ook een nieuwe wethouder. Ik zei het net al voor half vijf, dicht is daar. En het slechte nieuws van de autofabrikant Fort was er vandaag voor de Britten. Ook daar worden banen geschrapt. Eerst het nieuws. Nog heel eventjes geduld. Kort na het weekend wordt de inhoud van het regeerakkoord bekendgemaakt. De rekenmeesters van het Centraal Planbureau wachten nog op de laatste beslissingen van Rutte en Samson. Over de financiën hebben de twee partijen al wel een akkoord bereikt. Joost Vullings in Den Haag. Joost, dan zou je verwachten dat de heren, nu ze nagenoeg klaar zijn, ook wat spraakzamer worden. Ja, en dat hoop je, hè, dat ze voor die ene keer toch een klein beetje die radiostilte doorbreken. En ja, wie weet ging het dan uh, vandaag uh, gebeuren. Maar dit gebeurde zojuist op het Binnenhof. De mededelingen over hoe de gesprekken de komende weken verlopen worden altijd gedaan door de woordvoerder van de informateur. Dat gebeurt op dagelijkse basis. Dus ook daar geen, van mijn kant geen berichten. Bent u blij dat u klaar bent? Pas op, pas op. Geen... Bent u blij dat u klaar bent? Oh, gaat allemaal goed. So, dat is een vraag naar het proces en daar kunnen we niks over zeggen. Is de puzzel compleet? Ja, bij u wel. Tot uh, later. <laughs> Meneer Samson. Nou, we zijn gewoon nog bezig. En totdat het klaar is geldt dat ene beruchte, beroemde woord radiostilte. En hoe lang gaat dat nog duren dat bezig zijn? Ja, totdat het klaar is. Begin volgende week? Totdat het klaar is, hoort u dat. Ja. Helaas, toen ging hij zijn werkkamer in... Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. En ja, de premier Rutte die liep zo'n beetje een cameraman omver... vandaar dat hij eventjes zei, pas op... Er is dus wel een akkoord over de financiën. Zo is de melding, wat houdt dat dan in? Want hoe kan je daar wel een akkoord over hebben... en ondertussen niet alle keuzes hebben gemaakt? Ja, nou, dat, dat, dat valt we uitleg. Het, het is zelfs heel goed mogelijk dat het akkoord over de financiën... wellicht al twee weken geleden er was... maar nu ligt het in ieder geval ook bij het Centraal Planbureau. Kijk, Het akkoord over de financiën moet je je bij voorstellen... van welk bedrag gaan we netto bezuinigen... welk bedrag gaan we bruto bezuinigen... want ze willen eventueel nog wat geld vrijmaken om te investeren... en om een lastenverlichting te doen... Uh, Volgend jaar komt het uh, overheidstekort uit op 2,7 Maar ja, er is natuurlijk een afspraak gemaakt. Wat moet het worden in 2014? Wat moet het worden in 2015? Nou, daar horen dan allemaal bezuinigingsbedragen bij. Ja, en die moeten natuurlijk ingevuld worden met concrete bezuinigingen. Nou, dat is ook bijna helemaal af. Maar op een aantal dossiers zijn er nog een paar opties. Zeg één of twee opties. En daarover moet nog een besluit worden genomen. Maar ook die opties liggen al bij het Centraal Planbureau. Dus die kunnen alles doorrekenen. Het enige waar het Centraal Planbureau op wacht is een telefoontje van de twee heren dat ze zeggen, nou op dossier X is het optie A geworden, op dossier uh, Y is het optie B geworden. Nou, dan kunnen ze met één druk op de knop de uh, definitieve doorrekening maken. En die is er dan ook heel erg snel, want heel veel informatie is er dus al bij het Centraal Planbureau. En weet je bij welk onderwerp ze nog twijfelen tussen optie A en optie B? Nou, vanochtend uh, in ieder geval lag de woningmarkt, de hypotheekrenteaftrek nog open. Het kan natuurlijk zijn dat in de afgelopen uren daar een besluit over gevallen is, maar dat was er nog niet, daar hebben ze twee opties. En ik vermoed dat ze morgen daar toch nog een definitieve keuze over moeten maken. Want er zijn voor morgen nog twee onderhandelingssessies uh, gepland. En, en nou, ik vermoed dat dan de definitieve klap wordt gegeven. Dan is er een concept, Dan is er het weekend ja, voor het CPB om het door te rekenen. En dan hebben ze, gebruiken ze de maandag om de puntjes op de i te zetten. De dingen die dus niet helemaal kloppen. Uh, naar aanleiding van de doorrekening, om die een beetje bij te stellen. En ze hebben ook wat bezoek gehad hè, vandaag. Daar spraken we gisteren over. Gastenlijst, werknemers, werkgevers. Bijvoorbeeld, uh, Die hebben jullie natuurlijk gebeld, neem ik aan. Ja, dat was, uh, daar hoopten we natuurlijk op. Dat hoe meer mensen informatie krijgen... hoewel de informatie die die mensen hebben gekregen uh, summier is. Ik had het gisteren al over denkrichtingen, weinig details. En ja, de heer Wientjes had misschien wel de, van VNO-NCW de uitspraak van de dag. En het is wel een hele teleurstellende uitspraak. Hij zei, iedereen die hier naar binnen loopt... wordt besmet met het uh, radiostiltevirus. Het is besmettelijk, zei hij. Oké, okay, nou doen we het daarmee. Even. We het, nog he, even ik hoor gedeeld. de teleurstellingen in je stem nu Ja, cellen. tuurlijk. Ik ja. ja, hoor dit al weken. Ja. Maar goed, ik heb goede hoop voor volgende week. We doen ons best. We blijven ons best doen. Dankjewel. En dan storten we ons uh, ondertussen gewoon op de lokale politiek... want daar gebeurt genoeg. Burgemeester Harry de Vries van de gemeente Lingewaard... is vandaag opgestapt. Hij heeft gerommeld met declaraties. Allerlei dingen klopten niet. Verslaggever Roepau vraagt een toelichting op het stadhuis. Wethouder Dolmans kon de burgemeester niet anders doen dan opstappen, wat u betreft? Hij is in een omstandigheid gekomen dat hij een besluit moest nemen... en hij had rekening te houden met wat fractievoorzitters van hem vonden... in het kader van zijn herbenoeming voor burgemeester. En hij had rekening te houden met het feit dat hij een aantal herhaaldelijke fouten gemaakt heeft... Terwijl in 2010 ook al een aantal ernstige tekortkomingen aan zijn adres zijn gesignaleerd. De burgemeester was dus een recidivist? Iemand die herhaalde fouten maakte, ja, die maakte herhaalde fouten en die kun je recidivist noemen. Maakte die ernstige fouten? Het waren fouten die van, in onze ogen van voldoende gewicht waren... om die de fractievoorzitters mee te geven in hun proces van uh, herbenoeming. Uh, en de burgemeester heeft zijn fouten gewogen en na alles wat hij heeft meegemaakt gezegd... Uh, ik trek mijn conclusies. En eigenlijk kon hij ook niet anders... Dat zegt u, maar hij heeft gevonden dat hij, dat hij dit besluit moest nemen. En wij hebben gezegd, wij respecteren zijn besluit in de zin van wij begrijpen het. En wij waarderen het in de zin van dat het ook uh, uh, lef bewijst als hij je fout erkent en daar je conclusies uit draait. Het is nog niet afgelopen, het onderzoek loopt nog. Gaan daar nog grotere misstanden uit naar voren komen? Wat is uw inschatting? Ik heb het gevoel dat wij uh, zeg maar de feiten in zaken de declaraties nu best redelijk op een rijtje hebben. Alleen, wij moeten nog gaan kijken, wat is de wereld daarachter? En dan willen we ook de wereld daarachter bekijken... Eh, voor zover het onze organisatie betreft. En om die reden willen wij dus nu, dus nu nog geen enkele uitspraak doen... over of wij alles gezien hebben. Want wij zijn in het onderzoek al een verschillende keren verrast... dat wij toch weer dingen tegenkwamen waarvan we dachten... dit bestaat eigenlijk niet, of dit, dat hadden we niet vermoed. Uh, en dus zeggen wij, wij houden onze kaken op elkaar over de einduitkomst van dit onderzoek. En dat hoort u als we ons onderzoek klaar zijn. In 2010 heeft uh, de gemeente Lingerwaard besloten om de regels nog wat strenger te maken dan ze landelijk zijn. Mm -hmm. Is de burgemeester daar dan misschien het slachtoffer van geworden? Dat ze hier in Bemmel en omstreken roomser dan de paus zijn? Nee, dat is niet het geval. Uh, er zijn regels. En als je in een organisatie werkt en de raad stelt regels, dan zijn dat wettelijke regels. En dan moet iedereen, iedereen ze gaan houden. En als je dat niet wilt, dan moet je niet bij die organisatie willen werken. En dat was wethouder Louis Dolmans van de gemeente Lingewaart dus. Een opgestapte burgemeester. Dan hebben we natuurlijk ook de opgestapte wethouder van Roermond vorige week. Er loopt een onderzoek daarnaast tegen een wethouder van de gemeente Lansingerland. Wat is er aan de hand in het lokale bestuur? Don Roerig is directeur van de wethoudersvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook wel een toepasselijke naam nu, want Roerig is het in het lokaal bestuur. Ja, die, die hoor ik wel eens vaker. Ja, dat kan ik me voorstellen. Een Beetje flauw ook natuurlijk, maar uh, lach voor de hand. Er is van dat alles top. aan de hand. Ja, nou, ik denk in algemene zin dat we kunnen constateren... dat vraagstukken rondom integriteit, uh, belangenverstrengeling... meer dan ooit de aandacht krijgen en ook moeten krijgen. En uh, ja, dat is vervelend. Maar uh, we moeten wel constateren dat er uh, blijkbaar aanleidingen voor zijn... Want de, de verschillende situaties die genoemd worden, die, ze zijn allemaal verschillend hoor, dat blijf ik benadrukken, maar ze zijn wel aanleiding om uh, nog eens even heel kritisch te kijken van jongens, wat speelt het toch? En ik heb daar wel ideeën bij. Want, wat is uw idee dan daarbij? Nou ja, mijn idee is dat we als samenleving uh, steeds kritischer worden over uh, hoe je omgaat in een publiek ambt met uh, de, de belangenverstrengeling of nog meer met de schijn van belangenverstrengeling. Dat laatste, dat gaat eigenlijk over beeldvorming. En het eerste gaat over uh, wat zijn de feiten. Heb je feitelijk jezelf bevoordeeld of iemand anders uh, bevoordeeld, bijvoorbeeld? En zijn we daar nu dan strenger in dan zeg 20 jaar geleden? Toen vonden we het niet zo erg als een burgemeester een reisje declareerde dat hij nooit gemaakt had. En ja, dat kunt u uh, gerust zeggen. Ja, dat weet ik zeker. En uh, daar zijn legio-voorbeelden van te vinden uh, die dat ook gewoon aantonen. Dus dit is vooruitgang. Uh, Zullen we dat vaststellen? Nou, het zou vooruitgang zijn als dat het functioneren van het openbaar bestuur ook gaat helpen. En sommige reisjes zijn namelijk buitengewoon functioneel en nuttig. En sommige reisjes zijn uh, misschien wel veel minder nuttig dan we altijd gehoopt hebben. Ja, nee, maar en ik daarom... heb het nu over een reisje van, van deze burgemeester. Die had een reis gedeclareerd die hij nooit gemaakt had. Nee, nee, excuus. Ik, ik dacht dat ik u even aan die uh, bedoelde. Nee, nee, nee, nee. nee. Verkeerd declareren. Nee. Verkeerd declareren mag nooit en, uh, en daar moeten we ook nooit uh, zeg maar, uh, toestemming voor geven. Dus dat is het zelfverenigend vermogen van de sector, zal ik het maar noemen. Kortom, goed dat dat, uh, dat soort zaken aan het licht komen en uh, dat daar consequenties aan verbonden worden. Ja, en dan om even terug te komen bij, bij uw tweede punt, beeldvorming. Uh, is, is, bedoelt u te zeggen dat, dat media er nu sneller bovenop zitten als er, als er ook maar iets van onraad ruikt? Nou ja, ik, ik bedoel niet alleen de, de rol van de media, ik heb het er breder over. Bij beeldvorming spelen een paar dingen een rol. Uh, uh, vroeger genoot je als wethouder het uh, vertrouwen en het voordeel van de twijfel. Dat geldt over in veel sectoren, dat gold ook in de banken, dat geldt in allerlei functies. Dat is gewoon duidelijk minder aan, de, aan het worden. De bevolking is steeds kritischer en kijkt dus kritischer naar wat men voorgeschoten krijgt. Vervolgens moet je daar als verantwoordelijke, en of je nou wethouder bent of bankdirecteur maakt niet uit, als verantwoordelijke moet je daar mee leren omgaan en beter mee leren omgaan dan wellicht in het verleden nodig was. Dus de druk op het vak is veel meer, veel groter geworden om in het vak voortdurend bewuste keuzes te maken, goed te communiceren en niet zomaar dingen te doen. Dus veel bewuster opereren. Ik denk dat dat uiteindelijk het vak ook ten goede komt. Maar we zitten wel in een fase waarin er ook voorbeelden aan het licht komen. Die laat ik maar zeggen in dat opzicht niet echt de schoonheidsprijs verdienen. En vindt u dat, dat de, erg... de politieke partijen hier voldoende aandacht aan, aan geven? Uh, ik heb niet de indruk dat het uh, probleem zit uh, zeg maar, op politieke partijen er voldoende aandacht aan geven. Wat wij proberen te doen als beroepsvereniging is wel be wethouders voortdurend bewust te maken... Als ze we eenmaal wethouder zijn ook, wat betekent het dat je in een glazen huis zit? Wat betekent het dat je met belastinggeld, eh, eh, dat je daar je zaken mee doet? Wat betekent het als je relaties, soms met de beste bedoelingen, probeert te helpen, maar waarvan anderen zullen zeggen, ja, maar wacht even, dat is een kennis van hem. En dat zal hij vast niet gedaan hebben om die meneer te helpen, omdat die meneer zielig is. Nee, dat heeft hij vast gedaan, dat een vriendje van hem is. Dat is overigens heel vaak niet het geval. Ik heb bijvoorbeeld het rapport van die wethouder in Lansing land. Er staat heel duidelijk in dat er geen uh, enkele aanwijzing is dat hij er zelf geld aan verdiend heeft. Dat is wel een suggestie die heel snel ontstaat. Maar ja. hij is wel fouten gewaard. Ja, en dat wordt in zo'n rapport dan uh, goed blootgelegd. Goed, meer aandacht daarvoor. In ieder geval uh, zal er ook komen. Steeds meer waarschijnlijk. Meneer Roerig, directeur uh, van de Wethoudersvereniging. Dank voor uw commentaar. U ook, bedankt. Dag. Roermond maakt zich op voor weer een raadsvergadering. De vraag is, komen er daar misschien meer onregelmatigheden aan het licht? Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. De avondspits is opgestart. En centraal in deze avondspits gaat staan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want vanmorgen vroeg brandde daar een vrachtwagen uit. Het opruimen uh, duurt veel langer dan uh, verwacht. Bij Nieuwerbrug is dat. Fiele vanaf Harmelen 8 kilometer. Omrijders staan in de file op de A27 naar Breda. Bij Lexmond, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Green, it's oké. Okay. Tijd voor Marco Verhoef. Marco, de daling is ingezet van de temperatuur, maar het was toch nog wel, ja het is subjectief, maar een vrij aangename dag vandaag. Ja, dat vond ik eigenlijk ook. En Het was ook normaal vandaag. Normaal voor de tijd van het jaar, eh, moeten we daarbij zeggen, dat is eh, 13, 14 graden. Nou, dat hebben we de meeste plaatsen ook wel gehaald. Eh, hier en daar wat lichte neerslag, maar erg veel regen zat er ook niet in. Eh, wat ontbrak op veel plaatsen was de zon. De loop van de middag brak die wat vaker door, met name in het midden en noorden van het land. En nu die daling richting de 10 graden, of de 100 nee, zelfs. Nee, daar komen we zeker. Ja, nee, daar gaan we onder. Daar gaan we vannacht uiteraard al onder, maar ja, dat hoort natuurlijk bij een nachttemperatuur. Overigens wel flinke verschillen vannacht, want in het zuiden zal het met 6 graden wel gebeurd zijn. In het noordoosten zou het wel eens 1, 2 graden, boven 0 nog steeds dat wel, eh, kunnen worden. Maar daar is duidelijk een stuk kouder. Die koude lucht stroomt op dit moment binnen en eh, breidt zich dan geleidelijk aan steeds verder uit. Vannacht in het zuiden wat gemiezer, in het noorden een paar opklaringen... en misschien al een enkel buitje langs de kust. En morgen bu buit je dan ook? Of ja. uh, is dat alleen vannacht? Nee, dat buitje langs de kust dat blijft wel. Ik denk zelfs dat de kans daarop wat groter wordt. Maar met name in de kustgebieden. En als er dan een bui valt, dan is de lucht inmiddels zo koud geworden... dat er best wel eens wat hagel bij zou kunnen zitten. Misschien ook een klap onweer. Uh, overigens verder geregeld zon erbij. Met name in het midden en noorden van het land. Want in het zuiden is het lang grijs ja. En miserig ook. Dat blijft het langs zo in Limburg. In Zeeland zal het in de loop van de middag ook wel wat opklaren. En zien we daar de zon ook af en toe. Het weekend... Uh, zaterdag droog op de meeste plaatsen. Nog steeds misschien een kleine kans op een bui in de kustgebieden. Maar wel uh, vrij veel zon ook erbij. Blijft fris, acht of negen graden. Hetzelfde geldt voor de zondag. Dan beginnen we met zon en eindigen we met bewolking. Marco, dankjewel. Marco Voel. Eindhoven wil in 2018 de culturele hoofdstad van Europa worden. Nederland mag in dat jaar een culturele hoofdstad leveren. Behalve Eindhoven zijn er ook andere steden in de race. Maastricht, Utrecht, Den Haag en Leeuwarden. Nou, over een jaar dan beslist een jury wie van deze vijf het wordt. De Eindhovense burgemeester van Gijzel zegt natuurlijk dat zijn stad de beste keuze is. Het gaat economisch heel goed. Maar als je gaat kijken wat voor producten wij maken op het gebied van gezondheid en energie. Als het gaat om uh, mobiliteit. Dan zijn we eigenlijk wel een trekker al in Europa. In Nederland hebben wij de grootste actrooid dichtheid. Um, um, en dat is niet alleen in Nederland, dat is eigenlijk Europees wijd. Dus er wordt hier heel veel uitgevonden. Maar we hebben toch nog niet het goede antwoord. De wereld is in crisis. En Europa ook. En we moeten echt nieuwe dingen bedenken om uit de crisis te komen. En dat is een uh, andere gezondheidszorg. Maar ook uh, op, een, op een andere manier voedsel produceren en distribueren. En heel veel van dat soort dingen spelen een rol. Een andere manier van met elkaar samenleven. En anders organiseren. Hoe doe je dat eigenlijk in zo'n complexe omgeving? Vroeger kende je alleen de buren. Tegenwoordig vertrouw je met de hele wereld. En daar gaan wij... Europese culturele hoofdstad voor gebruik. Dus wij gaan het niet laten zien over wat er in het verleden was... wat traditioneel maar gebeurt. Je bent culturele hoofdstad en dan laat je zien... basiliek en musea en weet ik het. Dat gaan wij niet doen. Wij gaan kijken naar de toekomst en daar maken we ruimte voor... En dat betekent dat we, hoewel we nu al voorop lopen, nog veel meer voorop zullen lopen... in ontwikkelingen die noodzakelijk zijn als antwoord op al die problemen die er zijn. Wat u nu noemt, dat zal misschien wel erg achter gesloten deuren gebeuren. Als ik nou als uh, geïnteresseerde Italiaan of Fransman of Belg uh, denk van... nou, uh, Eindhoven culturele hoofdstad, ik ga daar naartoe in 2018. Ik wil iets zien, ik wil iets voelen, iets ruiken, iets proeven. Wat kan ik dan beleven? Dat zie je, nou ja, we hebben nu de Dutch Design Week. Dan zie je eigenlijk in een, in een factor veel groter wat we nu doen, wat, uh, wat ons beweegt, wat ons uh, concept en ideeën zijn. Kijk, het gaat niet achter de gesloten deur, want dan kan ik me wel voorstellen hoe het zegt. Maar ik zag van de week hier een designer en die had... Wij zitten, als wij naar elektrische auto's kijken, dan denken we aan een sterker en een stopcontact. Hij had iets bedacht in de zin van inductie. Dat is een soort opwekking op basis van beweging. Hij heeft er weg gemaakt. Als je er overheen rijdt, laat de auto, laat de auto automatisch op. Er is dus verder geen biologische brandstof of iets anders voor nodig. Dus dat is een geweldig concept. Het kan nog niet, maar je moet eerst de verbeelding hebben voordat je het uit kunt werken. En dat is wat wij zitten te zoeken. Einstein heeft hier gewerkt, heeft hier ooit geroepen. Verbeelding is belangrijker dan kennis. En waarom is dat zo? Als je niet een beeld hebt, niet een, een, een droom hebt, dan kun je hem ook nooit maken. Dus de kennis nu is onvoldoende, maar de beelden die we met elkaar oproepen, en daar hebben we creatieve mensen voor nodig, de beelden die we met elkaar op kunnen roepen, maakt dat we technologisch ook naderbij kunnen brengen. En dat is wat je gedurende dat jaar, maar ook al die jaren daarna, hier zult zien, met blijvende resultaten voor iedereen die daar deel van maakt. Ja, maar wat zie ik dan concreet als toerist? Nou, Zijn er grote komt... etalages waar dit soort mensen hun ideeën etaleren? Ja, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om sociale media... hoe zich dat gaat ontwikkelen, dat u daar deelgenoot van bent. Dat u dus ook leert hoe dat werkt, maar ook hoe het verbeterd zou kunnen worden. Dat er met u allerlei dingen gebeuren als het gaat om oude festiviteiten als, laten we een kermis nemen. Is dat nog van deze tijd of gaan we dat op een andere manier vormgeven? Wat zijn eigenlijk evenementen? Hoe is plezier in het leven? Dat gaan we allemaal laten zien als een soort grote proeftuin... waar heel Europa zich aan kan laven om nieuwe ideeën op te doen... over de vormgeving van de toekomst. Rob van Gijsel zei dat tegen Karin Albert Vandaag presenteerde Eindhoven die plannen om culturele hoofdstad te worden. De gemeenteraad van Roermond vergadert vanavond over de opgestapte wethouder Van Rij. Voorafgaand aan die vergadering ging Jeroen de Jager langs bij fractievoorzitter... de fractievoorzitter van GroenLinks, Marianne Smitsmans. Ze was lid van de vertrouwenscommissie die die nieuwe burgemeester moest voordragen. En ze heeft eerder deze week gezegd dat ze meer weet over misstappen van Van Rij. Zo meteen begint de raadsvergadering. Een beetje uw raadsvergadering ook. Want iedereen is vol verwachting. Gaat u komen met de informatie die u heeft gehoord tijdens uw verhoor met de Rijkstraatje. Gaat u daarmee komen? Nee, ik heb besloten op dit moment geen namen en geen feiten te noemen. Uh, de situatie is dusdanig veranderd in Remont. De VVD is uit het college uh, teruggetrokken. Ik denk dat het voor mij goed is om uh, de tijd te nemen... om alle tegengestelde adviezen, juridische adviezen die er liggen... om die zorgvuldig te bestuderen... Daar uh, samen met de fractiegenoten onze conclusie uit te trekken. En dan bezien we wel wat we doen. Uh, mogelijk met andere leden uh, uit de Vertrouwenscommissie... die nu ook allemaal gehoord zijn. Want we weten nu uh, dat er in ieder geval is meneer Van Rij... die gebeld heeft met Offermans, dat is duidelijk. Gebeld heeft met Zwijnenberg, is hoogstwaarschijnlijk... Kijk, is er meer? U weet dat ik daar niks over kan zeggen. Maar is er dat. meer? Los van het noemen van namen, want die mag. u mag praten van de Rijksrecherche. Dat is gezegd, dat is ook nog eens bevestigd, toch? U weet dat er tegengestelde adviezen liggen en ja. ik uh, rap daar echt niet over. Het spijt me als ik u daarmee teleurstel, maar ik doe het nu niet. En wat gaat u dan straks in de Raad zeggen? Uh, nou, een gelijke strekking en in elk geval een aantal dilemma's uh, voorleggen. Van uh, Wat moet je nou doen met informatie die geheim is... waarvan je weet, mogelijk uh, kan dat schade berokkenen voor de stad. Mm. Hoe ga je daar als raadslid nu mee om? Ja. En hoopt u daar een antwoord op te krijgen van collega-raadsleden... of hoopt u van hen toestemming te krijgen om het te vertellen? Nou, ik neem aan dat we daar vanavond geen antwoord op formuleren. Het is gewoon een groot dile dilemma. Hmm. En het blijkt uh, gewoon uh, juridisch niet dichtgetimmerd te zijn. En je moet je afvragen of ooit überhaupt nog iemand... in zo'n vertrouwenscommissie wil zitten op deze manier. Hoezo?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 Ook te zwijgen. Ze zal dat ook doen vanavond in die raadscommissie van de gemeenteraad. Het begint om uh, zes uur. Tot zo. Vanavond BNN Today. Hoe ervaart je lichaam een orgasme? Vanavond om half negen op radio 1. Hoe eens een ijsbeer Oké, je reis van fix gaat er ongeveer een dag <tie> Luister en kijk mee.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 Vanavond in Hollandok, Ethel, rond 11 uur bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.